And I like the way to what you wish me Alright, well oh, that's right, that's right, that's right, that's right, you're rid of your tiger life And I sneak, that's neat, that's neat, that's neat You're rid of your tiger feet Rid of your tiger feet Your tiger feet Your tiger feet Your tiger feet I De hele week hoor je hem al als zijn het de Elsplaat van deze week. De mut natuurlijk en met tijgerfiets. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. De koek is in de borden, de koek in de karat. Iedereen die waar weg, jij was af. Ja, daar meneer, lekker de soep. Nee, geen rum erdoor, dat hoort niet in de ettensoep. Ja, we hebben vandaag een, uh, tijdens het kantoor werkzaamheden even tussendoor gewoon gewoon even een lekkere pan soep gemaakt. Hij is overheerlijk en ik heb al twee koppen op, dus dat wordt uh, misschien wel tijdens de uitzending dat ik er even niet ben, als je snapt wat ik bedoel. Goedemiddag, luister, vriendjes van de Affashow. Het is vandaag donderdag 22 oktober van het jaar, des alles 2015. En daar is hij dan weer, he, de AFA-show. Nog één keer deze week, morgen, misschien uh, wat later. Want ik moet morgen misschien wel gaan fietsen. Nou, het moet niet, maar dat wil ik gewoon, dus. Dan ben ik er waarschijnlijk wel een paar uurtjes later, dus misschien pas om 7 uur of om 8 uur. Dat zullen we allemaal wel zien, want ik wil het wel proberen om het lijf te houden natuurlijk. Wat gaan we allemaal doen? Nou, de bekende dingetjes natuurlijk weer en verkeer en de tijdmachine komt weer voorbij. En we hebben muziek van Boscax. van Madness, van The Tramps, van Jesse Green, van Smokey, van Hearts of Soul, van The Easy Beats. Champagne, de Rotterdamse formatie. Mary Hopkins ken je die nog, ook al heel oud. De uh, Family Hond Of de fam Family Dog komt nog voorbij Dat vind ik trouwens een, een heel bijzonder mooi plaatje En uh, Airbubble Die komt ook nog Maar dat is uh, pas straks En we beginnen natuurlijk weer met een plaatje Uit 1965 En een mooie en een beroemd door Van Ademo Pla Hier is Dolce Paola Goedemiddag, je luistert naar Abba Show Op Radio Els 558 Paola Dolce Paola mijn sogno mi son hem gehad. Paula, de hand tremant, ik heb haar gezien. Paula, de hand tremant, ik heb haar gezien. Io il suo sguardo Paola, nella sua maestà ho visto in verità una colomba fragile, la la la la la la Paola, dolce Paola. Suoi, mancare tu non puoi di farmi un mito, oh, Paola, conservo in fondo al cuore come di un vago fior, la sua dolcezza, la la la la. la, la, la. Tijdloze muziek van een halve eeuw uit. oud. Ongelooflijk, hè? Jorden Ademo. Als zijnde de 1965 plaat hier bij de Ava Show op Radio L's 558. Ja, ik vind dit toch wel geweldig hoor, om terug te horen. Er staan momenteel 51 files in Nederland. De Ava Show. De Ava -show. All hit radio. radio. Els. L's 558. no racing car.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 Bubbelende lucht is dit. Ja, bubbelende lucht uit 1976. Was dit Airbubble met Racing Car? Een leuk, een leuk plaatje voor de donderdagavond. Uh, het is trouwens rustig in Nederland op de weg. Want er staan uh, minder files als toen net, nog maar 44. Maar wel een hele lange van 12,3 kilometer op de A12. Tussen knooppunt Grijsoord en Zevenaar. We gaan naar 1969 toe. Van de familie hond, ja, ja, ja, A Way of Life, een schitterend plaatje. Cowboys playing, young men slaying, old men praying, the world will change. Schoolgirls dating, daughters mating, mothers waiting to rearrange. Blaster Ik vind hem allemaal machtig prachtig. A Way of Life van de Family Dog uit 1969. Zo, we gaan eens even wat nieuwsfeetjes doen. Nou, het was natuurlijk wel het nieuws van de dag en zeer triest nieuws. Johan Cruijff heeft longkanker. Dat is bevestigd door zijn management. In de afgelopen weken heeft Johan Cruijff Cruijf medisch onderzoek laten verrichten in een ziekenhuis in Barcelona. En bij die onderzoeken is longkanker vastgesteld. De onderzoeken zijn nog niet afgerond. Er is nog niet besloten welke handelswijze er wordt gevolgd. Het voormalige zendschip van Veronica, dat ligt aangemeerd aan de NDS Empire in Amsterdam, gaat ontmoetingen organiseren tussen Nederlanders en vluchtelingen. Er komen netwerkdagen met vrijwilligers en werkgevers, maar mensen kunnen ook samen met vluchtelingen activiteiten ondernemen zoals een kop koffie drinken of een wandeling maken. Het is bijna zo goed als zeker. De stad Rotterdam krijgt haar derde stadsbrug. Het college van bestuur heeft echter een lichte voorkeur voor een brug in Rotterdam West, mede gezien de lobby voor de expo 2025. Dit tot grote verbijstering van voorstanders voor een brug in de oosten van de stad. Niets vermoedend stapte Vera Jansen uit Deventer op 16 oktober in de trein van Amersfoort naar Apeldoorn. Alles wees erop dat het een normale treinreis zou worden, maar sinds Vera in de oog keek van haar onbekende treinflirt is alles anders geworden. Wanhopig probeert Vera nu het op het internet in te zetten op zoek naar de blonde jongen met de breedste glimlach en twinkelende ogen. Bij toeval ontmoette Vera in de trein een jongen die ze in de dagen daarna niet meer uit haar hoofd kon krijgen. Je had een zwarte jas aan, blond haar, blauwe ogen, een zwarte sjaal die naast je lag en je was iets aan het lezen op je witte iPod, schrijft ze. Na wat onschuldig geflirt, verliet de vlam van Vera echter in Apeldoorn de trein. Het is me allemaal wat. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. is daar, klop klop, ja ja, zo heet het een plaatje in het Hollands, knock knock, who is there van Mary Hopkins, hier in de Show bij Radio Els 558, het stamt uit 1970, dus het is ook niet meer een van de jongste muziekjes, maar wel ontzettend leuk om terug te horen natuurlijk, we gaan hier lekker door hoor, met de muziek, ja we gaan naar Rotterdam toe met champagne, <lacht> geweldige muziek vind ik dit, echt, we gaan naar 1979 met roller roller rollerball Begrepen dat het aankomende weekend een echt heel mooi herfstweekend gaat worden. En de herfst is nu eigenlijk op zijn mooist. Niet alle bladeren zijn al gevallen, maar de meeste zijn wel heerlijk rood of bruin gekleurd. En afijn, ik vind het allemaal schitterend om te zien. Dus als je de gelegenheid hebt, trek er lekker op uit het land, in het bos, in het strand op. Maakt allemaal niet uit. En uh, dan heb je gewoon een heerlijk weekend.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 the rain comes pouring down and suddenly I see her face coming through the cracks De beleefd, beleefdheidsvraag in Nederland, hè? hoe gaat het met u, nou met mij gaat het goed, en hoe gaat het met u, met mij gaat het ook goed, en het antwoord weet iedereen al, het gaat best wel goed, er zijn maar weinig mensen die zeggen dat Nee, het gaat hartstikke slecht want dan weet de vragensteller ook niet wat hij daarmee aan moet natuurlijk. Uh, je hoorde dat muzikaal vertaald in de vorm van... Uh, even kijken op mijn lezen. Oh ja, de Easy Beats natuurlijk. Hoe kan ik die vergeten van Friday on My Mind? Hè? Keer die ook nog? Dit was het nummertje Hello How Are You uit 1968. Ja, oh. We gaan naar de, de dames van Hearts of Soul. uit 1970. Ja, ja, ja. Mooie muziekjes hier. Hier is Fat Jack. Even de papiertjes erbij pakken voor, weet je nog wel, de tijdmachine van de aversie. Ja, ja, ja. Het is vandaag 22 oktober en dat is de 295ste 295, dag van het jaar. Er komen er nu nog 70, dus iets meer als twee maanden. En dan is het gewoon voorbij. Dit jaar dan althans. Wat gebeurde er allemaal vandaag in het verleden? Nou, in 362, ja, ja, dat is lang geleden, het kolossale standbeeld van Apollo, wat gemaakt was van goud. En zijn tempel, gelegen buiten Antisonië, dat is in Syrië, wordt door een mysterieus vuur verwoest. Jawel. En in 1934 de beruchte bankrover Charles Arthur Pretty Boy Floyd wordt neergeschoten door FBI-agenten in East Liverpool. En in 2004 vandaag begint ABC met het uitzenden van de televisieserie Lost. Ja, ik heb ze allemaal op DVD en het is een serie die de eerste drie seizoenen goed te volgen is. Maar daarna moet je heel goed opletten, want dan loopt alles door elkaar heen en dan snappen we er helemaal niets meer van. In 1953 vandaag wordt Laos onafhankelijk van Frankrijk. Even naar de sport toe. In 1922 het Braziliaans voetbalelftal wint voor de tweede keer de Copa America door in de finale met 3-0 te winnen van titelhouder Paraguay. En in 1930 wordt de amateurvoetbalclub SC Reinmuiden opgericht. En in 2009 vandaag komt het besturingssysteem Windows 7 uit van Microsoft natuurlijk hè? Dan gaan we eens even kijken wie er geboren zijn. Ik heb er niet zo vreselijk veel vandaag. Dat was in 1811 Frans Liest, hij was een Oostenrijks Hongaars componist, hij overleed in 1886. In 1919 De e stoop. hij was een Nederlands sportbestuurder, hij overleed in 2007 en volgens mij had hij FC Amsterdam ooit opgericht, ja. En in 1922... Werd geboren Ton Lensink. Hij is natuurlijk een Nederlands acteur en tv-regisseur. TV en hij overleed in 1997. En misschien kunnen wij hem beter als zijnde de vertolker van Tita Tovenaar. Ja, was wel een grappige serie altijd. En hoe triest ook, in 1943 werd geboren Robert Long. Hij is inmiddels al overleden in 2006. Hij was natuurlijk een Nederlands zanger en nog veel meer. Uh, Shaggy is vandaag jarig. Hij werd geboren in 1968. En een jaartje later was het de beurt aan Helmoet Lotti. En Winston Bogarde, Nederlands voetballer, is vandaag jarig. Hij komt uit 1970. Oh, daar gaan we al naar de overledenen toe. Dat was in 472. Oli Brius, maar dat weten ze niet zeker bij Wikipedia, en hij was ooit een Romeins keizer. En in 1751 overlijdt Willem IV van Oranje-Nassau op 40-jarige leeftijd. Hij was prins van Oranje en graaf van Nassau, vandaar zijn achternaam van Oranje-Nassau. Ja, ja. Frankie hij was een Amerikaans zanger, hij werd slechts 43 jaar, hij overleed in 2005. En dan gaan we even kijken naar de weerextremen van vandaag. Uh, we konden bijna schaatsen in 1920, toen werd de laagste minimumtemperatuur 3,4 graden onder nul. En we konden nog lekker in het zonnetje zitten in 2012, want toen werd het vandaag gewoon nog 22 graden. In 1990 uh, was het meeste in het zonnetje zitten, 9,6 uur, en het meest buitenlopen met de paraplu was in 1974, want toen regende het maar liefst 11 uur aan één stuk, tenminste dat denk ik. We zijn er alweer Els, ja dan gaan we gewoon even lekker door met de muziek. Gezellig de alvast show met Ferry. Don't play a rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see Just let it lie and let it be So, don't play your rock and roll, no Don't play your rock and roll, no Don't play your rock and roll to me Oh Well, I know you think I'm crazy keep Hanging around But I was sort of hoping you'd change from the girl I found. But your words just sound like rock and roll lines to me. And they're just about as burnt out as a worn out 45. And you can't expect them to keep our love alive. Oh, So don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be, I ain't so blind that I can't see, just let it lie, let it be, so don't play a rock and roll, no, don't play a rock and roll, no, don't play a rock and roll. No. I guess you had me fooled for a while With well, your come on, look, see a Mona Lisa smile But your rock and roll is getting out of time for me Go sing your lines to someone else Cause someone else may be The fool you always thought you saw in me Oh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 De tinny boppenband uit de jaren 70. Ja, Smokey hè. Ja, heel wat hits gehad hoor die jongens. Dit was een beetje al in de nadagen. Don't play your rock and roll to me uit 1975. Waar is het tijd geworden hier bij Radio Els in de Avan-show? Nou, we gaan weer eens even bom barabom, bom bom de klop op de knieën plaatsen. Bom, barabom, bom barabom. De klap op de knieën Oh heerlijke zanger vind ik dit Ja echt en zeker als je hem erbij ziet Dansen met die uh, In de jaren 70 hè. echt met dat uh, gedoe Hier is uh, Flip Flip Flip uit 1976 van Jesse Green. What can I tell you To make you see Just what you're doing What you're doing to me If you don't get it Then I'll explain you know you're driving Dad! Het wel echt weekendmuziek al hoor. Nou ja, voor mij is het ook al weekend hoor. Ik heb wel echt al wat weekend gevoeld, want ik ben morgen gewoon lekker vrij, zoals altijd. Ik heb gewoon drie dagen weekend. Ja, echt waar. Jordi Je Jessie Green en flip de flip, de flip de flip. De flip. Inmiddels 70 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A15 tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost, 9,1 kilometer bij het knooppunt Ridderkerk en knooppunt K Klaverpolder op de A16, 9,9 kilometer langzaam rijdend verkeer. 3,2 kilometer op de A20 bij het Kleinpolderplein naar de A13 richting Rijswijk. En 10,7 kilometer op de A20 tussen Knooppunt Tebrechtseplein en Knooppunt uh, Gouda. En 8,6 kilometer op de A27 tussen Hagenstein en Noorderloos. 24 uur per dag, Radio Els. Even lekker baken 16e. Baken ja. ja, de zeezende weten wel wat ik bedoel, natuurlijk. De tram uit 1976 met holdback oh, de night. De snelweg A16 Antwerpen richting Breda is vandaag uh, dicht door een ongeluk. En dat is bij het knooppunt Galder. Volgens de ANWB zijn, zijn bij het ongeluk tussen twee vrachtwagens en een auto betrokken. En het duurt, na verwachting, nog tot half acht vanavond voordat de weg weer open kan. Ja, het is me allemaal wat. Oh, wat is dit? Ja, prachtig. We gaan naar 1981 met Madness en Becky Rose's. Uit de nadagen van de punk hoor, dat kunnen we wel stellen. Madness uit 1981 met Baggy Trousers. Een 36-jarige vrouw uit Heerlen is vorige week opgepakt op verdenking van een gewelddadige tasjesroof. De arrestatie heeft wel even op zich laten wachten, want de straatroof vond aan het eind van de vorige eeuw plaats. Ja. De politie kon de vrouw aanhouden naar een DNA met De politie helen. Het slachtoffer van de tasjesroof, een vrouw van 83, wist destijds een pluk haar uit het hoofd van haar belager los te rukken. De haren lagen enkele jaren in het Nederlands Forensisch Instituut. Vorig jaar werd de DNA uit de haarwortels gemetst aan het profiel van de vrouw. Het slachtoffer van de overval heeft het goede nieuws over de arrestatie van haar overvaller niet meer mogen meemaken... ...want ze, ze overleed enkele jaren geleden. Ja, ja, ja. Nou, na al die herrie in van gaan we even naar wat rustiger. Wat rustiger hier op Radio Els 558. We gaan naar Boos toe uit 1977. En de dames zeggen het al, het heet What Can I Say...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 Wat kan I van Bob's Cakes uit 1977, een prachtplaatje is dit hoor. Ja, Veel Nederlanders die graag uit eten gaan omdat ze het lekker vinden om bediend te worden, kunnen in de hoofdstad tenminste één restaurant overslaan. Sterrenchef Edwin Sander opent namelijk een restaurant zonder personeel. De klant moet alles zelf doen. Volgens Sander is het personeel altijd het grootste struikenblok door de tijd en de kosten van bijvoorbeeld trainingen en opleidingen. Doorsnee huishoudens hebben het sinds 2009 opgelopen koopkrachtverlies nog niet goed gemaakt. Ondanks dat de kooprecht, koopkracht volgend jaar voor het derde jaar op een rij stijgt, blijft de koopkracht nog zo'n 1,5% onder het niveau van 2009 steken. Het nieuwe college van BMW in de Noorse hoofdstad Oslo wil huiswerk afschaffen. Volgens het college van de partijen Socialistisch Links en De Groenen zorgt huiswerk namelijk voor sociale ongelijkheid. De sociale ongelijkheid zou ontstaan doordat kinderen uit achterstandsgezinnen minder hulp krijgen bij het maken van huiswerk. In plaats daarvan willen de socialisten en groenen dat de scholieren een extra uurtje op school blijven om hun oefeningen te doen. Dat was zo, meer muziek! dat dit de eerste keer is dat ik Amy Whitehouse draai. Ja, ik geloof het echt. Het komt uit 2008 en het heet natuurlijk Valerie. Hè? Ja, het is wel schrittend, allemachtig prachtig. Zonde dat zo'n meisje zo vroeg is overleden. Morgen overdag zijn er nog steeds uitgestrekte wolkenvelden. Toch schijnt de zon ook nu en dan. Het blijft voornamelijk droog. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 13. Er staat een matige zuidwestelijke wind. <middels> Zo, en er is die weer hoor, het tuintje van Gehoorzaamheid. Hè? Ja, ja, ja. Vindt trouwens een leuk tuintje hoor. Ja, dat vind ik ontzettend leuk, daarom gebruiken we hem ook natuurlijk. Ik deed weer met veel plezier deze donderdagavond. En morgen moeten we maar even kijken hoe laat ik er ben. Misschien ben ik er gewoon om vijf uur. Dan zijn we dus niet gaan fietsen. En anders ben ik wel fietsen en dan zijn we er gewoon een paar uurtjes later. Of misschien niet. Als ik niet veel fut heb, ben ik zo weer terug ook natuurlijk. Ja, we zien het allemaal wel. Blijft tenslotte op. De Hobby hobbyradio. We zitten niet aan contracten vast of zo. Ik deed het weer met heel veel plezier. Ik heb nog één opname voor je. Dat wordt er eentje uit 1986. Van Bruce Hornsby en The Range. Met The Way It Is. En dat is nog een vrij lang nummer ook. Bijna vijf minuten. Dus we mogen wel opschieten. Anders gaan we zelfs het uur over. Niet dat dat ook zo erg is. Maar ja, er moet wel een beetje enige regelmaat zijn. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen. Bye, bye, zwij, zwij.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 shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Afwas afwasshow.